zit van der Linde met het NOS Journaal. President Zelensky wil niet meer onderhandelen met Rusland... als de Oekraïense troepen in Mariupol worden geëlimineerd. Het is onduidelijk wat hij precies bedoelt. Mogelijk wil hij de vredesonderhandelingen staken... als de overgebleven militairen door de Russen worden gedood... als de stad is gevallen. Rusland heeft een groot deel van Mariupol in handen... maar rond een grote staalfabriek wordt nog steeds gevochten... Volgens Rusland houden zich daar minder dan 2500 Oekraïense militairen op. Maar die informatie is onbevestigd. Het hoofd van de Russische marine heeft een ontmoeting gehad met bemanningsleden van het gezonken schip Moskwa, meldt staatspersbureau TASS. Er zijn beelden van de ontmoeting, al is niet duidelijk of deze mensen echt aan boord van het vlaggenschip waren. De Moskwa zonk donderdag... Volgens de Russen na een brand, het Oekraïnse leger zegt dat de Moskou met raketten is geraakt. Rusland zei eerder dat alle 500 opvarenden van boord zijn gehaald. Ook vandaag hebben demonstranten in Zweden de confrontatie gezocht met de politie. Al drie dagen op rij lopen bijeenkomsten van een Deense rechtsextremistische politicus die Korans verbrandt uit op rellen. Vandaag gebeurde dat in de zuidelijke steden Malmö en Landskrona. Erasmus Pelouden wordt volgens de politie geraakt door een steen. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Pelouden verbrandt het heilige boek van de moslims onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Een vastgelopen olietanker op de Nederrijn is losgetrokken. Het schip met 2000 ton diesel aan boord liep gisteravond vast toen de haven van Wageningen probeerde in te varen.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 En iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van Dance. RB en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws. De party opdate, de team boven, beste platen voor de dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubjes uit Italië met DJ Cavoscelly. En dan opening ik trouwens een Rodical consol Yogi en Cassim met b Punky de Casim Extended Remix. Er zijn er twee erg populair, waarvan dan deze Cassim een van de betere is. En volgens de hitlijst er dan in Amerika. Onder een andere beatport die uh, promoot hem aardig goed. Onderweg zometeen muziek van Charlie Poet. Ook uh, Pira Pirupa is onderweg. Maar eerst die Angelo Ferreri, Moonrockert en Lame met The Running Out. door het hier op CFM Zandvoort. Een hele goede avond. You want me to love you? You gotta love me back.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 Voor zaterdagavond op ZZFN. ...voor Charlie Pooh, het light switch. En ik heb even een beetje shownieuws voor je. Dizzy Rascal, die is veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex-verloofde... ...Cassandra Jones, de Britse artiest, heeft zijn uh, celstraf gekregen... ...maar wel een contacten Heeft geen celstraf gekregen, moet ik zeggen. Maar wel een contactverbod. Ook moet hij 24 weken lang een enkel bandje dragen. Zo kunnen ze in de gaten houden of hij niet in de buurt komt. Rascal, vooral bekend van hits als Dance, uh, With Me en Bunkers... ...mag een jaar lang geen contact hebben met zijn ex... Ook moet hij zich zes maanden lang aan een avondklok houden... en die geldt van acht uur s avonds tot zes uur s ochtends moet hij gewoon thuis blijven. De 37-jarige rapper die eigenlijk uh, Dylan Maals heet... werd vorige maand al schuld opbevonden aan de mishandeling van Jones. Het incident vond plaats in juli vorig jaar. Een paar maanden dat het koppel uit elkaar was gegaan. De artiest viel zijn ex aan tijdens een ruzie over geld. en de contacten die hij met zijn twee kinderen mocht hebben. Dus ja, euh, hè? <lacht> dat is een beetje minder, hè? Maar ja, eigen schuld in bult zeggen ze dan. En het duo uh, Suzanne en Freek. Snelle en Maan die zijn afgelopen maand op de belangrijkste winnaars geworden van de Edison Pop 2022. Ze wonnen de prijs in respectievelijk de categorie Beste Album: Dat was Dromen in Kleur, de Beste Single, Blijven Slapen. Guus Meuwens werd voor zijn Gele oeuvre bekroopt met een Edison oeuvreprijs. In totaal werden in het Avondtheater in Leusden, los van de oeuvreprijs, 11 awards verdeeld. Susanne Vreken, en waren vooral uh, vooraf al favoriet, met ieder drie nominaties. Maar iedere categorie kreeg zijn eigen unieke winnaar. Ja, is altijd leuk. Trakjes, een party update. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande in, uh, in, uh, in, in, in Nederland. Nou, voornamelijk in Amsterdam, want dat doen we aan. antwoord is nog niet echt veel. Begint uh, binnenkort weer, uh, zodra de temperaturen boven de 20 blijven, Alhoewel we niet mogen klagen voor de afgelopen week. Ja, maar boven de 20 dan krijgen we weer leuke dingen. En in ieder geval vandaag waren er ook nog twee feestjes. Uh, overdag twee festivals. Ik ga je er straks meer over vertellen. Er is muziek. vanavond zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen Geoffrey Schirmer in eerst zak met Say My Name. in section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 voor worden we Joffrey C. met This Is Hot. Yes, indeed, the original mix. En zo werd het even tijd voor de party-update op deze zaterdagavond. 16 april, welke leuke feestjes kan je onder andere allemaal verwachten. En uh, we krijgen het allemaal via djguide.nl. djguide.nl moet ik zeggen. Dus als je meer informatie wil, check even de website djguide.nl. Daar vind je alle feestjes en alle festivals voor het gehele jaar. Als eerste beginnen we met het wekelijkse feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend in de Escape natuurlijk. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Met onder andere onze eigen zandvoorts Raymond Hij doet daar nog steeds de line-up. En hij doet het vanavond samen met Jennifer Cook, Miss Sugarware en de MC is Jan Toop. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we verder doorlopen, komen we bij Club Air. Dat is vanavond Throwback Every Saturday. Dat begint een uurtje eerder. Om 10 uur begint dat tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is hip HipHop en R&B. En voor meer informatie, throwbackafgekort.nl of uh, air.nl. Daar vind je alle informatie. En wie de DJ's zijn, dat moet je allemaal afwachten. Of je moet even de website uh, throwback.nl of air.nl checken. Daar vind je al die informatie. En nog een wekelijksfeest. Wat We het aandacht aan besteden is, Ankoor in de Melkweg in Amsterdam. Het begint rond de klok van middernacht. Duurt het duurt vijf uur in de ochtend. En dat is ook HipHop en R&B. En voor meer informatie, check de website ankooramsterdam.nl of melkweg.nl. Met uh, onder andere Lee Mills, Prime, Washington en MK. Het is hosted bij Leroy. Vanavond dus in de Melkweg encore, hip-hop en RB. En er waren nog een paar grotere feestjes uh, vandaag. Onder andere Awakenings Easter Saturday by Day. Het begon vanmiddag om 12 uur, duurde tot middernacht. En het is allemaal in de, ges, uh, op, in de gashouder, wester, uh, ik zeg altijd gouden de Westergasfabriek. In Amsterdam natuurlijk. Voor meer informatie, awakenings.com of westergasfabriek.com. Met uh, een heleboel bekende. Madame, Arbat, Kol, Stelvas en Fjaakt. En uh, ja, gewoon even kijken. Het is nog bezig, maar ja, eigenlijk niet. Want, uh, hè. Ja, het is bijna afgelopen. Ja, ik geloof dat er nog een after is. Ook allemaal uh, wat daar uh, plaatsvindt. Maar dan moet je maar even kijken op de website van uh, awakenings.com. En dan hebben we nog een leuk feestje vandaag. Dat was uh, de DGTL Amsterdam 2022. De zaterdag editie op de NDSN Werf. Begon allemaal vanmiddag om 12 uur. Duurt tot 11 uur. En daarna hebben ze nog wat anders. Ook daar op de NDSN Werf. Maar in ieder geval, uh, dit festival uh, duurt tot 11 uur. En uh, voor midden van DGTL.nl of ndsm, uh, NDSM moet ik zeggen.nl en dat was onder andere met Another Bind, Claire Couvet, LK Live, Fullermore, Freddie K, Goldband, Carrie Chandler, Laurent Garnier, Luc van Dijk. Nou, echt een heleboel. Ik denk een heel A4'tje vol. Zeg gewoon even de website DGTL.nl. En tot zo voor een lange party update. We gaan door met muziek. Jack Back. Ja, uh, die moet ik niet draaien. We gaan door met Our Soul. Een white labeltje. So Want we'll Jack Back, die moet ik straks draaien. Ik leg je wel even om.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 I'm a little met Do You Feel Me, De Odyssey Ink Remix, en voor Random Soul met Everybody, de Alayo Gallo Extended Remix. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10, welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams en natuurlijk op de festivals die weer begonnen zijn. Deze week op 10 Stardust met Music Sounds Better With You. Dat is een oudje, Ja, ja, oudje. Ja, dit is een oudje en hij is in een nieuw jasje gestoken in 2019. En uh, ze hebben hem weer teruggegooid, uh, deze versie, uh, in, de, in de Nightwalk 10. Deze week op uh, 9, Illyrius en Barientos met Sublime. Op 8, Jaded but Welcome to the People. Die was bijna verdwenen, maar hij stijgt weer. Op 7 deze week, Paul Reed met Café Del Mar. Op 6, Sean Fien in de Kasim remix van Disco Revenge 2021. Op 5, Earth Days met the Rhythm. Op 4, Sam en Sarah Ikumu met Spotlight. Op 3, Kasim met Dead Sound. Op 2, There is a Russian. Met Back in the Dance en Deze Week op 1. Een uh, nummer 1 plaat die je vorige week uh, ook al op 1 stond. Alleen toen, had ik hem, uh, toen dacht ik ik hem al gedraaid, maar toen had ik hem nog niet gedraaid. En deze week uh, had ik hem bijna gedraaid naar, naar de party party-update. Daarom zei ik van, uh, uh, uh, we gaan hem straks draaien. Deze week op nummer 1 in de Nightwalk. Terwijl voor de tweede week, Jack Back and a Feeling. En je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. All the girls don't be feet like this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 Yeah. ...uit Italië met Going Fuck... ...en daarvoor Gotten Life... ...en uh, Blara met Hollowback Girl... ...die extended bigs natuurlijk een, een, een commerciële plaat... ...in een, uh, een dancejasje gestoken... ...en daarvoor hoorde hij nog de nummer 1 in The Nightwalk... ...en het was Jack Back met Feeling... ...CVM voor The Nightwalk... ...het eerste uurtje zit er alweer op... ...niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer... ...en dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes... ...en straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... ...met het beste van de clubs uit Italië... ...al daar met DJ Cavaschelli... ...voor nog even muziek... Misschien zometeen nog Low Stepper en Saison met Dick Diep. Maar is die Pizza En Real Cycles met King of My Castle. Alweer een oude plaat in een nieuw jasje. Ik zeg tot zometeen na de break.